Uur. Mannings Ampersen met het NOS-journaal. De Amsterdamse politie heropent het onderzoek naar een romp. die negen jaar geleden werd gevonden, daar meldt de Telegraaf. In 2013 vond een voorbijganger in het Ei een romp van een man. gewikkeld in plastic. De man was met geweld om het leven gebracht. Het ging om iemand uit Noord- of Oost-Europa. maar het lukte niet om zijn identiteit vast te stellen. De politie kan niet zeggen of daarover inmiddels meer duidelijkheid is. President Biden zegt dat er binnenkort extra Amerikaanse militairen naar Oost-Europese NAVO-landen gaan. Aanleiding is de crisis rond Oekraïne. Volgens Biden zullen het niet veel militairen zijn, maar om hoeveel troepen het precies gaat, zei hij niet. De Oekraïense president Zelensky riep westerse leiders gisteren op om geen paniek te zaaien over een mogelijke Russische inval. Zo'n twintig actievoerders die in het Limburgse Born in Bomen zitten... hebben de nacht doorgebracht in hangmatten. De actie begon gisterochtend. De betogers zijn tegen de plannen voor het kappen van bomen. Een deel van het sterrenbos moet mogelijk wijken... voor uitbreiding van de naastgelegen fabriek van Netcar. In het noordoosten van de VS wordt dit weekend een dik pak sneeuw... met zware windstoten verwacht. In vijf staten is de noodtoestand uitgeroepen. Onder meer in New York en New Jersey zou gaan om de hevigste sneeuwval in vier jaar. Duizenden vluchten zijn geannuleerd en inwoners krijgen het advies om alleen in noodgevallen de weg op te gaan. Een Brit is in Londen schuldig bevonden aan betrokkenheid bij een moordcomplot tegen een Pakistanse mensenrechtenactivist in Rotterdam. De Brit zou 100.000 pond krijgen om de activist te vermoorden. De aanslag mislukte doordat de activist al op een onderduikadres zat. In maart wordt bekend welke straf de Brit krijgt. Het weer, overdag veel bewolking, maar vooral langs de kust is er ook wat zon. Er kan wat regen vallen. Het waait stevig en het wordt vandaag 10 of 11 graden. Dit was het Dennoës Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. Guns, I know Well you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 Well, my heart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 Again today yeah. Do we know? Yeah.